In de eetkamer stond een grote tafel stampvol met de heerlijkste dingen, en daar zag hij ook de zeven dochters op een rijtje. Erik gaf ze alle zeven een hand. Hallo daar, hallo daar, hallo daar, hallo daar, hallo daar, hallo daar, hallo daar, hallo daar. Daarna gingen ze aan tafel. Grote goudgele honingraten werden als wafels op zijn bordje gelegd. Erik kon zich niet lang inhouden. Dikke klompen honing propte die naar binnen. Meneer van Vliesvleugel keek hem een beetje vreemd aan, maar de dochters keken heel vriendelijk naar Erik. Eén gaf hem zelfs een extra stukje honing, dat hij stiekem in zijn zak stopte. En toen iedereen ook nog een glaasje dauw had gedronken, was het zo gezellig geworden, dat Erik voorstelde om een liedje te gaan zingen. Het is een liedje van school en het heet De Vlijtige Bij. <lacht> de wat? Dat wat zegt u? dat wat? De vlijtige bij. Wie kent niet de vlijtige, vlijtige bij? Hij. Hij maakt ons allen met honing zo blij, met eerlijke honing zo blij. Misschien ook. Het geluid zijn vleugels en pootjes niet uit. Uit, vleugels en pootjes niet uit. Meneer Pinksterblom, oh, u bedoelt het vast goed, maar u hebt ons allemaal pijnlijk getroffen met uw lied. U heeft een loflied gezongen op de liesheuveltjes. O, o, op de liesheuveltjes? Inderdaad. Het zijn arbeiders, meneer Pinksterblom, werkvolk. Ze wonen allemaal in één huis, het stinkt er. Dat rent en holt maar door elkaar, en waarom? Om honing. Nu vraag ik u, meneer Pinksterblom, wat is honing? Honing is niets, het is bloed waar het op aankomt. Is men van bloed, dan is men het. Maar is men het niet? Hou je mond! U begrijpt nu misschien waarom het nogal pijnlijk voor ons is om een loflied te horen over deze tak van onze familie. Niet dat het niet mooi gezongen was. U heeft een hele goede stem. Uh, speelt u ook een uh, instrument? Mijn vader heeft een contrabas, daar kan ik een beetje op spelen. Mooi, wij hebben geen uh, bassist. Uh, gaat u mee? In de kamer ernaast zag Erik dat de instrumenten uit levende bromvliegen bestonden. Ze lagen op hun rug op tafel, pootjes omhoog en snaren over hun buik gespannen. Tegen de muur stond een hele grote bromvlieg, dat was de contrabas, en daar mocht Erik op spelen. De vlieg reikte hem zelf de strijkstok aan. "Alsjeblieft, wilt u in het begin een beetje zacht strijken, meneer? Ik sta hier al een half jaar zonder dat iemand op me gespeeld heeft. Ik, ik moet er een beetje in komen. Maar doet dat geen pijn? Let u maar niet op mij, meneer. Bladzij twintig bovenaan. Het liedje van de Vlinder, dat ken ik. Ik ben er klaar voor, meneer. Te spelen, samen met alle wespen. Het klonk prachtig. Hij vergat de hele vlieg. Hij streek tot de zweedruppels op zijn voorhoofd stonden. Het ging steeds sneller. Voelt u zich niet goed? Kan ik iets voor u doen? Ik geloof dat het al te laat is, meneer. Wat? Wordt er niet meer gespeeld? Dat, dat, dat, dat kan niet meer. Hij is dood. Dat is jammer. Dat was een mooi instrument. Ja, ik, ik, ik kon het niet helpen. Het ging vanzelf. Tja, misschien moesten we het hier maar bij laten. Ik zal een hommel voor u laten halen, om u naar een hotel te brengen. Tot ziens, meneer Pinksterblom! Uh, het, het spijt me, beste Websen. Wespen! We, we, Websen, ik heb hier nogal domme dingen gedaan, maar dat komt omdat ik nog maar heel klein ben. Hoe oud bent u dan? Negen jaar. Negen jaar? <gif> dan bent u negen keer zo oud als ik. Ah, daar is de hommel.